De spin en de slang Diep in het oerwoud woonde eens een reusachtige grote slang. Hij had altijd honger, maar hij hoefde nooit moeite te doen om aan eten te komen. De slang lag de hele dag opgerold in de modder langs de oever van de rivier, rustig af te wachten tot er iets te eten kwam. En als er een dier in zijn buurt kwam, greep de slang dat dier. Hij verslond kleine en grote dieren en zelfs de koeien van de mensen uit het dorp. De mensen in het dorp waren heel bang voor de slang, want ze wisten dat als hij de kans kreeg, hij ook een mens zou opeten. Op een dag gingen de mensen uit het dorp naar een tovenaar en vroegen hem om raad. Het spijt me, zei de tovenaar, ik heb nog geen tovermiddel kunnen vinden om de slang in bedwang te houden. Maar degene die de slang een lesje leert, krijgt van mij een mooi geschenk. Onder een struik, vlak bij het huis van de tovenaar, zat een spin. Toen hij hoorde wat de tovenaar zei, kwam hij tevoorschijn en zei tegen de dorpelingen. Ik zal die slang wel eens een lesje leren. Geef me een schaal met wijn, een mand met eieren en een lang touw. Hak een boom om, haal de takken eraf. En breng de boom naar de rivier. De dorpelingen deden wat de spin had gevraagd. Toen ze de boom naar de rivier hadden gedragen, renden ze zo hard ze konden terug naar het dorp. De slang lag in de modder langs de rivier een dutje te doen. De spin liep langzaam in de richting van de slang. Hoe kom je erbij? zei de spin hardop, want hij deed net alsof hij tegen iemand praatte. Je vergist je, zei hij toen. De slang is juist heel aardig, zo aardig zelfs, dat ik hem wijn en eieren ga brengen. Daarna zei hij met een hoog stemmetje alsof hij een muis was. Maar de slang is wel gemeen. Hij eet alle dieren op en ook de mensen zijn bang voor hem. De spin liep toen terug naar de plaats waar hij eerst had gestaan en hij zei heel hard... Onzin, dat is niet waar en je beledigt mijn vriend. Hier een pak slag kun je krijgen. En hij sloeg met zijn vuisten in de modder. Daardoor leek het net alsof hij iemand sloeg. De slang was toen toch wel heel nieuwsgierig geworden. Maar toen hij zijn ogen opendeed, zag hij natuurlijk alleen de spin. En de spin mompelde. Die muis zal nooit meer een lelijk woord over die aardige slang durven zeggen. Daarna liep hij naar de slang toe, maakte een diepe buiging en gaf hem de wijn en de eieren. De slang dronk de wijn en at de eieren gulzig op. Zelfs de schaal en de mand verdwenen in zijn enorme keelgat. Hij likte zijn grote bek af en zei, dank je wel. Je bent veel slimmer dan de andere dieren, om van de mensen nog maar niet te spreken. Oh, maar mensen zijn zo dom, zei de spin. Ze zeggen dat u maar net lang genoeg bent om u rond een koe te kunnen wikkelen. Een kleine koe, bedoelen ze dan. Wat? Siste de slang boos. Hoe lang bent u eigenlijk? vroeg de spin. Dat weet ik niet precies, zei de slang. Zal ik u eens meten, vroeg de spin. Graag, zei de slang, dan kun je die domme mensen vertellen hoe ontzettend lang ik ben. Dan worden ze pas echt bang van me. Ziet u die boom die daar ligt, vroeg de spin. Als u daarnaast gaat liggen, zal ik u opmeten. De slang was intussen heel slaperig geworden, omdat hij zoveel had gegeten en gedronken. Goed, dat doe ik, zei hij en ging naast de boom liggen. Ik zal om de tien centimeter een touw rond u en de boom knopen. Dan hoef ik daarna alleen maar de knopen te tellen, om te weten hoe lang u bent. U doet maar, zei de slang en geeuwde. De spin wond het eerste stuk touw rond de boom en de staart van de slang. Au, niet zo strak, mopperde de slang en schoot over hen. Maar de spin ging rustig door en zei, u moet niet klagen, u wilt toch het bewijs hebben dat u de langste slang bent die er bestaat. Dat is waar, zuchtte de slang en ging weer rustig liggen. Eindelijk bond de spin het laatste stuk touw rond de nek van de slang en de boom. Nou, hoe lang ben ik? vroeg de slang. Schiet eens een beetje op. De spin begon te tellen. 10 centimeter, 20 centimeter, 50 centimeter, 2 meter. U bent erg groot, meneer Slang, maar uw verstand is klein. Vertelt u me eens, hoe wilt u zo lekker ingepakt een koe vangen? Ha, ha, ha! Het lukt u niet eens meer een kleine spin als ik te pakken. De slang was ineens klaarwakker. Hij probeerde zich te bevrijden, maar dat lukte niet, want de spin had hem heel goed vastgebonden. Inmiddels waren de mensen uit het dorp samen met de tovenaar naar de rivier gekomen. Ze stonden op een veilige afstand naar de slang en de spin te kijken. Hebben jullie allemaal gezien hoe ik de slang een lesje heb geleerd? vroeg de spin en hij danste vrolijk op de boomstam heen en weer. We hebben het gezien, meneer Spin zei de tovenaar, hier is uw geschenk. En de tovenaar gaf de spin een kistje en zei, in dit kistje zit wijsheid, genoeg voor een leven lang. U zult van nu af aan het meest wijze dier van het oerwoud zijn, zelfs wijzer dan de mensen. De mensen uit het dorp duwden de boom met de slang in de rivier. De slang werd door de stroom meegevoerd en niemand heeft hem daarna meer gezien.